We hadden met het RMS-journaal. De aanslagpleger in de Deense hoofdstad Kopenhagen... kwam tot zijn daden door de aanslagen in Parijs van begin vorige maand... zei de politie op een persconferentie. Hij zou ook jihadistische propaganda... van onder meer islamitische staat in zijn bezit hebben gehaald. De identiteit van de man is bekend... maar wordt in het belang van het onderzoek nog geheim gehouden. De man pleegde dit weekend een aanslag op een lezing in een café... en bij een synagoge, waarbij in totaal twee mensen omkwamen...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 De VVD vindt dat Griekenland een middelvinger naar Europa heeft opgestoken, nu het land zijn schulden niet terug wil betalen. VVD-fractievoorzitter Zelstra zei in tv-programma Buitenhof dat de Grieken bezuinigingen en hervormingen best anders mogen invullen, maar dat het geleende geld gewoon terug moet komen. Coalitiepartner PvdA vindt dat er met de Grieken nieuwe terugbetalingsafspraken gemaakt zouden kunnen worden, maar daar is Zelstra veel tegen. Vogelbescherming Nederland heeft voor de negende keer webcams geïnstalleerd bij broedende vogels. Vanaf vandaag staan er camera's op nestkasten van onder meer een torenvalk en kerkuil. Later komen daar nog onder meer een koolmees, huismus, roodbosje en ooievaar bij. Vorig jaar zijn de vogelbelevenissen door ongeveer een miljoen mensen online bekeken. Het weer vrijwel overal zon vandaag, behalve in de noordelijke provincies. Het wordt 5 tot 9 graden. Morgen is het overal vrij zondig en 7 tot 10 graden. Dinsdag is er kans op wat regen. Dit was het NW Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Op de A12 van Utrecht naar Den Haag is een ongeluk gebeurd. Tussen knopen Prins Klausplein en Den Haag-Malieveld staat 3 kilometer file. Er zijn twee rijstroken dicht. Bij Rotterdam staat op de A20 richting Hoek van Holland. Voor Rotterdam Centrum 4 kilometer file. Daar is de rechte rijstrook dicht. Tot zover de verkeersinformatie.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 86 alweer bij CFM Salford. Een hele middag. het is 18 minuten over twee en welkom bij Salford op zondag. Een lekkere zonnige zondagmiddag, Joden, de Temptations en Her Like a Lady. En de lekkere zonnige zondagmiddag, dat betekent dat wij weer in de studio zitten. Goedemiddag Albert-Jan en goedemiddag luisteraars. Uh, goedemiddag luisteraars en uh, kijkers, uh, kan ik inmiddels ook zeggen. Uh, welkom bij op deze zonnige zondagmiddag. Het, ja. zal ook, het zal ook een keer niet zo zijn. Nee, hè? mooi hè? <laughs> Elke keer op de zondag als wij uitzending hebben is het prachtig weer. En ik heb begrepen dat het erg gezellig is in het centrum van Zandvoort. Alle trasjes zijn vol en natuurlijk ook op het strand heerlijk uitwaaien... met dit prachtige, prachtige strandweer.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 En uh, kwart over vier hebben we natuurlijk Pit Report. En we hebben natuurlijk een heleboel zomerse muziek. Ja, zo is het, wat je zei het al, hè. Want dit weer krijg je toch echt de zomer in je bol. Het, <tie> ik wel. En alle terrassen zijn weer vol. Geen plekje meer te bekennen. En zo zien we het natuurlijk graag hier in het zonnige zomer. Nogmaals, een hele goede middag. Zo op zondag bij je tot aan 5 uur vanmiddag. Met nu André Hazes in een van zijn leukste platen. De zomer in je bol. Oh, ik voor mij een andere mens.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 Ik deed even lekker mee in de studio van CFM aan de Tolweg. Na... Voor alle mensen die op dit moment in Salford aan het genieten zijn van het mooie weer, Zomer in mijn bol. André Hassers was dat. Is dit, dit, dit is ZFM. ZFM. ZFM. Al 25 jaar. Een zee van muziek. En een golf aan informatie. Mr. Nelson Mandela will be released at the Victor Versterd Prison on Sunday, the 11th of February.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 Marije Joling neemt uh, het in de negende rit op... tegen de Tsjechische Martina Sablikova. Dat is voor Wust natuurlijk weer mooi... want u kan dan kijken wat de Sablikova voor tijd heeft neergezet. In de laatste race gaat de uh, Amerikaanse Heather Richardson... de vriendin van Olympische kampioen Jorrit Bergsma op jacht... naar haar tweede gouden medaille. De vertrouweling van coach Hildert Arnema... rijdt tegen de Noorse Ida Nyatun. De wk afstanden wordt vandaag in 10.30 afgesloten... met een massastart voor de, zowel de vrouwen als de mannen. En wij volgen dat voor u.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 Yeah. Ha, ha, ha.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 Comme ça c'est réglé et au petit aussi enfin si vous en avez attends <rire> 3 ans ces ans et là vous verrez si c'est formidable formidable tu étais formidable j'étais formidable nous étions formidable formidable tu étais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 Formidable, tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Wij van Sierf M hebben vernomen dat het gisteren heel erg gezellig was bij het Sanfordse Carnaval.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 that nothing is new. Uit de oude doos was dat je de sign of the times van de Bellstars. De Beach Boys zijn hier.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 Heerenveen ging onderuit. Cambuur ging er met de winst vandoor 2 tegen 1. En zojuist om half drie zijn er een tweetal wedstrijden gestart... waaronder FC Utrecht tegen FC Dordrecht nog niet gescoord. En Pexwolle thuis ontvangt uh, Go Ahead Eagles. Ook daar is het nog niet gescoord. 0 tegen 0. En straks om kwart voor vijf, dan gaat het belangrijk worden. Dan hebben we de wedstrijd Ajax tegen FC Twente. Eens even kijken of Ajax nog een beetje in de buurt van PSV kan blijven. Of dat we helemaal uit gaan lopen.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 Zo, lekkere dansbare platen dit. Deze van Pitbull, die je best hier van worden. En dat was natuurlijk de Fireball. Ja, we gaan uh, weer eens even door met het uh, voetbal. Want we hebben een feestje te vieren hier in Zandvoort. Ja, en dan hebben we het over SV Zandvoort. SV Zandvoort heeft vorige week zaterdag de rode lantaarn dragen... van de derde klasse B, het hoofdstedelijke taba, aan de zegenkar gebonden. Door deze winst is SV Zandvoort periodekampioen geworden. U hoort het goed, periodekampioen.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 En jij hebt nog nieuws over de veteranen? Ja, de veteranen. Ja, moet ik dat nou <laughs> echt zeggen? Nee. nee, maar. Ze hebben een mooie wedstrijd uh, gisteren gespeeld. Ja, maar ze speelden tegen. Zij stonden, wat zij, Burgia. Zij stond. Uh, veteranen stonden op de tweede plek. En uh, die anderen stonden op de derde plek. Wat... Klopt.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 Let me try with pleasure hands to take you in this sunshine. What's your name? What's your change? Who's your daddy? Who's your daddy? He Is he rich like me? Has he taken any time? We hebben gisterenmiddag heel veel gehad over het Zandvoorts carnaval. Gisteravond in het Garregat, oftewel het sportcafé in Zandvoort Nieuw-Noord. En dan kom je vanzelf bij deze plaat, hè. de zombies waren dat. En de time of the season. Beleef het ritme van Zandvoort, ook op internet. www.zfmzandvoort.nl En wat dat met elkaar te maken heeft, dat mag je zelf uitvinden. ¡Tires corazón de espinaro! ¡Santana! Is het vandaag wel een beetje verraderlijk weer, hoor Albertje? Ik was op de brommers, was ik hierheen. Ja. En uh, ja, toch wel kamehanden. Ja, het is ja, fris, het is fris. Het is, het is heel frisjes. Maar de zon schijnt lekker en genieten we natuurlijk met z'n allen van hier in het zonnige Zandvoort. Op zondagmiddag jordes Santana en Corazon Espinado.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 Een wel mooie prestatie voor het, uh, de Nederlanders op dit moment tijdens het WK-afstanden. Zometeen na het nieuws weer van drie uur zijn Albert-Jan en ik er nog twee uur lang met uiteraard heel veel lekkere muziek. En informatie voor Sanford en de Regio. Graag tot zo.